met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Ja. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Ja. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben René Postma. Er zijn twee jongeren opgepakt voor een serie bommeldingen vanmorgen in Drenthe en Groningen. Vijf scholen en een woonlocatie voor asielzoekers werden genoemd. Het was vals alarm. Een van de scholen werd ontruimd, er werd niks gevonden... en daarom zijn de andere plekken niet ontruimd. Het is niet verstandig om morgen de weg op te gaan in Drenthe, Groningen en Friesland. Doe dat alleen als het echt moet, zegt Rijkswaterstaat. Er wordt tussen de 10 en 15 centimeter sneeuw verwacht. Ook kunnen automobilisten te maken krijgen met sneeuwbanken... want er staat ook harde wind... De uitkoopregeling voor stikstofboeren heeft minder opgeleverd dan gedacht. Een kleine duizend boeren doen mee en bij verreweg de meeste staan de stallen nu leeg, maar het hadden er veel meer moeten zijn. Sommige boeren hebben zich nooit opgegeven en veel anderen trokken zich weer terug, melden onder andere Follow the Money en NRC. Suzanne Schulting doet op de winterspelen mee op twee afstanden. Ze was bij het gewone schaatsen al zeker van een plek op de 1000 meter... en er komt nu de 1500 meter shorttrack erbij. Het heeft ze te danken aan haar eerdere grote successen... en goede prestaties pas geleden op de NK. Het weer van Weer Online... In het zuiden regen, in het noorden later sneeuw en er is kans op ijzel en gladheid. Ook morgen sneeuw in het noorden met een harde oostenwind. In het zuiden regen en minder wind en het is rond 0 graden. En dat was het nieuws op Slam. René, dankjewel zometeen de middagshow MASHUP. Eerst even het verkeer op Flitsmeister. Kijk hoor, drie vertragingen heb ik voor je. De A7 richting Hoorn. Tussen Zaandam en purmerend Zuid-ongeluk gebeurt, daar kost je nu drie kwartier. A37 richting Meppen-Duitsland tussen de Nederlandse grens en Duitsland. 5 minuutjes. En de A76 richting Geleen tussen Ten Essen en Schinnen. Hoor je ook niet vaak. Ongeluk daar, 13 minuten. Ja, jij zegt met files Geleen en flitsen scheen. <laughs> ja zeg.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 Promo fandom. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. De KFC maildeal voor 4,99. Je krijgt zoveel. Dat past niet eens in dit sportje. 18 plus speelbundes. Ja? ja. Serieus? Oh. oh, wat een geld! 1000. Tot verdikken we? Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Gun jezelf die Holland Amerika Land Cruise. Boek alvast de Noord-Europa Cruise voor volgend jaar. En profiteer van veel vroegboekvoordeel. Ontdek je cruise op HollandAmerica.com.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 De Slam Middagshow. We hebben het zo even over GTA 6. Komt die al nou wel? Ja. Oh, yeah. En een nieuwe Middagshow-mashup krijg je zo meteen. Eerst MM en dit is Haven. One shot, one opportunity. Seize everything you ever wanted. One moment that you capture.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 It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so. Smart. Yourself. Jo, jij vond het een uh, kutplaat, hè, die Messi? Ja, deze ook, maar die Messi ook. <laughs> Wat zit je nou weer onze muziek af te kraken? Oh, yeah, ja, sorry, ik weet echt dat het dat echt... Het ten... is echt doodzonde, ja. ja. Echt doodzonde, ik ben zonde, uren maar... bezig geweest ja. vanmiddag met het uitzoeken van deze playlist. En ik hoor alleen maar, ik vind dit de kutplaat. Nee, nee, nee, Deze vind je kut. Ja, maar die andere dus ook. Maar maakt niet uit. Ik heb het nu over Messi. Ja, ja ik wil uit mijn fles. Ik wil uit mijn fles best. We gaan lekker uit je met fles best. om tien over zes. Slam middagshow, mashup. Nou, ik heb die Messi dus uh, verbouwd. Ja, man. Ik hoop dat je deze versie wel vet vindt, uh, joh. Het is tijd voor de Slam middagshow, mashup. Lekker de avond in met een mashup Oliver Tree. Miss you, past eigenlijk best wel lekker onder die Lola jong. Messi, dit is de slam versie van Messi. Komt-ie, joh. Turn it slam middagshow, mashup. Let's go. Bye. Petje, toch? Zeer geslaagd, Pet. Kijk, je zou ook kunnen zeggen dat je een enorm treurig leven hebt dat je een heel weekend die eentje met een scroboscope 2.10 op je scholderkamertje zit. Maar dit is wel, wel lekker gemaakt. Krijg je wel uh, ja, dit hoor. soort producties <laughs> natuurlijk? Dat? Uh, Ricardo vond hem ook lekker van. Ja, er komt wel een lekkere geest uit de fles hoor. Hier is ook tien over zes. Lekker, nee, nee lekker uit je fles op tien over zes, wacht. <laughs> Slim Zometeen hebben we het over GTA 6. You Middagshow met Ed Sharon en Cyril. Het was camera hier bij Slam. Wij gaan het hebben over GTA, mensen, GTA 6. Ja, gisteren werden we verblijd met het nieuws dat het echt dit jaar komt. Want het was natuurlijk al een paar maanden bekend. November 2026 gaan we dan echt GTA 6 krijgen. Eh, Die datum is al twee keer uitgesteld. Van 2025 naar mei 2026. Toen weer november 2026. Dus je zou denken, november dit jaar gaat het dan echt gebeuren. Maar de experts zijn nu toch weer in twijfel geraakt. Door deze nieuwe info. De grootste techbeurs van de wereld, die is momenteel bezig in Las Vegas. En we praten even bij over games en gadgets. Met onze tech-expert van Power Unlimited, laat je horen voor Martin Verschoor. Die op dit moment dus ook in Las Vegas zit, heb ik begrepen, Martin. Ook nog. Ja, ik zit daar en ik heb, uh, ik heb mijn stem vannacht in de club laten liggen. Dus, uh... Oh, oe, oe, dat valt best wel mee. Je klinkt best wel goed. Wat, wat zien we op de ja? achtergrond? Want nou. Ik zie een hele mooie blauwe lucht daar. Ja, het is, hier, het is hier wel lekker weer. Ik sta in tussen de palmbomen en uh, hier achter mij is de strip. En ik, uh, ik ben net wakker. Dus uh, ik heb een uh, gezellige avond gehad, een paar dagen beurs op de CES. Heel veel een hoop mooie nieuwe tech en gadgets mogen zien. En ja. uh, wat leuk is, nou. uh, we hoeven, ik denk over een jaartje of vijf, nooit meer zelf ons huishouden te doen. Want oh. ik heb zoveel humanoids en robots gezien die alles thuis voor je doen. Van de was voor je opvouwen tot de boterhammen smeren voor de kinderen. Nee, <lacht> nee. Het gaat toch niet echt. Dat gaan robots toch niet overnemen. Jawel. Dat geloof ik toch niet echt. Jawel, nee, ik dat heb nog nooit gezien. En die werken en ze doen het. En ze herkennen jou ook. En ze weten dan precies hoe jij je croissantje wil. Wil jij hem iets uh, kersperen of wil jij ja. juist iets zachter hebben? Dat ja, weet je. op. Nou, even voor de niet nerds ja. hè, want jij bent dus in Las Vegas. Daar is een grote beurs gaande. Daar uh, echt een tech beurs. Dus allerlei nieuwe apparaten, apparatuur wordt daar uh, gadgets wordt daar tentoongesteld. Wat is het gekste wat je daar gezien hebt dan tot nu toe? Uh, nou, wat ik zelf wel heel erg leuk vond... en dat is gewoon van het ouderwetse Lego. Dat kunnen we bouwen, maar die komen nu met een smart brick. En dan plaats je een tag bijvoorbeeld op een dinosaurus... en dan kan je dan die slimme brick opplaatsen... en die gaat dan geluid maken. Maar die, die slimme... Dat slimme Lego-steentje weet er ook precies hoe dat dinootje staat. Of hij ondersteboven is. En die kan dan weer met andere Lego-bouwsels gaan interacteren. En dat gaat echt heel erg ver. Dat vond ik heel erg leuk om te zien. Maar het verbaasde mij vooral hoe ver ze al zijn met die robots. Want ze we zien wel eens een keer een filmpje voorbij komen, komen op, uh, op het internet... dat een robot struikelt. Maar nu was er echt een hal vol... En ik had oh, okay. niet honderden van die dingen naast elkaar. En dat was leuk. Die waren inderdaad het huishouden aan het doen. Maar op een gegeven moment maakte ik me, maakte ik me toch wel een beetje zorgen. Want er stonden namelijk ook meerdere bokseringen... dat die dingen tegen elkaar aan het vechten waren. En Josh. eentje was zo levens echt aan het bewegen aan het vechten. En die kon op een gegeven moment om afstampen. En ik denk, nou, hier komt de Rico Verhoef keer twee om af. Ik ga even een boekje omdoen. doen. Dus um, ja... Ik, ik, ik word er toch een beetje bang van. Ja, dat van. Hey, hey, ik word altijd een beetje bang voor jou, Martin... als je elke keer met dit soort nieuwe uh, updates komt... Gadget uit uh, update, uh, gadget, ja. Uh, gadget, uh, Gadgetland. Ja, ja. Hey. maar goed. Hey, uh, Wacht even Martin ja, begint ja, zelf ook ja. als een robot te klinken. En je en je een, het wordt een interruptie, want het is duidelijk... dat je nu, uh, uh, laten we zeggen, een, een belletje pleegt... Uh, uit de Verenigde Staten, want de NSE zit er bovenop. Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt een hele lijn ja, Er is, niet, mee in er raak, is ja. iets met de verbinding. We kunnen we even opnieuw bellen, jongens. Is ja, dat mogelijk? Bedrijven een trekkie, en dan ja, komen we zo nog even bij terug. We uh, komen er zo even bij terug. terug. Net te veel om naar uh, te luisteren. We spreken zo uh, Martin even verder over GTA. Dat moet wel leuk blijven om naar te luisteren natuurlijk. Hè? Nou, precies. Dit is uh, Dua Lipa voor je in de Slam Middagshow met Physical.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 in de Sleemmiddagshow en Physical. We hebben even wat moeilijke verbindingen met Las Vegas. Onze Martin die staat daar en die gaat als zometeen alles vertellen over GTA 6. We gaan even via de normale manier bellen zometeen. Net als vroeger. Want dat werkt altijd. Mooi oh, is dat. Een ja. mooie manier van bellen. Wat wel mooi is, over Las Vegas gesproken. zo toevallig dat hij daar is ook. Hm? Wij gaan zometeen een nieuwe ronde spelen van. De Gok van Je Leven. Win oh, je misschien wel een trip naar Las Vegas.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 Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Carwij ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde woonaccessoires, verlichting en meer. Maar let op, op is op. Carwij maakt het mooier. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving. Klaar. Je nieuwe website. Klaar.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 Weer van Weer Online. Uh, je denkt dat het gaat sneeuwen vanavond, ja. maar dat valt nog mee. Het is overal regen. Oh! Maar morgen, jongens, ja, dan schijnt het toch wel echt weer uh, wit te worden met gevoelstemperaturen. Sneeuwstorm gevoels... des doods, toch? Ja, gevoelstemperaturen tot min 10. Yes. Dat uh, betwijfel ik. Maar weet je, we gaan het gewoon even allemaal meemaken. Gaan we het morgen voelen? Wat is er mis met Nederland en file? Vanavond is het. Pet. Pet. Vertel, hoe staat het? Op de weg staat een filet. Of volgas op die A2. Nou, ik zal het je eens vertellen, jongen. Er zijn twee vertragingen op dit moment. A1 richting Osnabrück Tussen de Lutte en de Nederlandse grens, daar vijf minuten. En de A76 richting Geleen. Tussen Ten Essen en Schinnen. Zeven minuutjes daar. Ik pak gewoon uh, ja, de twee flitsers. Weliswaar op uh, zeer trieste N-wegen. N36 bij de richtingen bij Veen. Ja joh, dat, dat gaat het toch vriezen. Uh, 15,6 en op de N59 bij de richtingen bij Bruinus. 32,4. Het is drie minuten over half zeven. Open uit ANP-nieuws krijgen we van René. Ah, René, goedenavond. Goedenavond. In de strijd tegen stikstof heeft de uitkoopregeling voor boeren... minder opgeleverd dan de bedoeling was. Een derde van de boeren die in aanmerking kwamen doet niet mee... melden verschillende media. Twee jongeren zijn opgepakt voor een serie valse bommeldingen van morgen. De meldingen gingen over een woonlocatie voor asielzoekers in Trent en vijf scholen, ook in Groningen. Electronicaketen Coolblue gaat een opmerkelijk product toevoegen... aan zijn collectie, fietshelmen. Het is een wens van de directeur zelf... die een ongeluk had op de fiets en een paar tanden kwijtraakte... En dat zijn de hoofdpunten van het HMP nieuws Patrick, Erik, Jan en Julia. Wil jij naar nou Las Vegas app? Vegas plus je leeftijd met de Slam app nu naar de studio. We spelen zo een nieuwe ronde, de gok van je leven. Dan zeggen we... Lekker uit je stekker! Hier bij Slam in de Slam middagshow. We sturen je misschien zometeen naar Las Vegas. Een nieuwe ronde De Gok van Je Leven komt eraan. Mm. Dan even Vegas plus je leeftijd appen met de Slam app. Maar eerst schakelen we nu ook al even met Las Vegas. We hadden net een verbinding met uh, Martin over GTA 6. We gaan het nog een keer proberen. Patrick, Erik Jan en Julia. En daar is Martin weer. Hallo Martin. Ja, we zijn weer in de lucht. We, ja, ja, we moeten even verbinding leggen met uh, Las Vegas. Waanzinnig mm. dat het zo maar zo kan. En Martin van Power Unlimited, we hebben het even over GTA 6 vandaag. Want wat is daar nou gaande? Het is al twee keer uitgesteld. Nu zou het, uh, gisteren werd bekend dat het dan toch echt gaat komen... dit jaar in november. Nu zijn er toch weer twijfels over. What's going on here? Ja, zo gaat dat met die geruchtenmallen. Die blijft maar draaien. Maar deze komen van best wel een betrouwbare journalist. Ik ga altijd wel... Uh, nou, als hij iets zegt, dan is het 9 van de 10 keer wel waar. Mm -hmm. Dus uh, Jason Schreier. En die heeft weer van insiders gehoord dat die game nog niet helemaal af is. Dat ze eigenlijk nog met de, met de missies bezig zijn. En vaak als zo'n game al bijna uit moet komen, want we hebben het hier nog over... Ja, nog over een aantal maanden, dan zijn ze aan het polissen. Dan zijn ze alles aan het gladstrijken, aan het mooi maken. Maar volgens hem moeten ze dus nog die laatste missies afmaken. En dan nou kun je zeggen van oeh, dat wordt dan wel heel lastig. Waarschijnlijk wordt hij weer uitgesteld. Nee, ik ga er niet van uit. Want er werken heel veel mensen aan die game. Die werken er al jaren aan. En... Uh... Juist, die laatste paar maanden kunnen ze nog zoveel doen aan zo'n videogame. Ik verwacht wel dat ze die 19 november gaan halen. Okay. Is het ook niet een beetje een beetje stunt dat ze nu weer dit een beetje, de, deze rol... Ik denk de niet dat ze hier weer gaan stunten, chef. Nee, nee, maar, nee maar we nee, hebben het wel weer over nee. GTA 6 met z'n allen. Over he? uitstellen gesproken, uh, Martin. Ik zit al anderhalf jaar zo niet langer op acesafannen te wachten... met mijn VR2-brilletje. Ik, <lacht> ik heb al een pilotenstoel besteld. Uh, uh, ja. komt, komt dat ding nou eindelijk in februari uit? Is dat zo? Ik heb, ik heb een betere voor je. Oh, Dit jaar komt Ace Combat 8. Zet die maar op je lijstje. D die, die, die vlieggame, dat is er eentje om in de gaten te houden. Dat is Ace Combat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die waren gruwelijk. En dan denk je misschien, ja, wat dan? Wat dan? Nou, pro probeer eerst nog even Ace Combat 7. Ja? Als je die game opstart, zie je zo'n. Zo'n hele mooie blauwe lucht zoals ik hier heb. En dan hoor je die muziek en dan spring jij in je straaljager... en dan vlieg je daar weg en dan denk je, holy shit. Maar dit jaar komt er nog eentje, deeltje 8, en die ziet er nog beter uit. Maar dus... is het VR2? Is het een virtual reality? Ja, er zal dus wel weer een missietje in zitten oh, met Virtual Reality. Oh, ja, dat dus is leuk met zo'n brilletje op in je woonkamer. Na ja, nee, ja, in de hand. Nee, dankjewel, jongen, voor de tip. <esst> Hé, <laughs> ja. ja. hey, Martin, 80 euro gaat die kosten. Zijn er Rollos GTA 6. Denk je dat ook? Ja, dat maar ik, ik denk duur. dat het mensen helemaal niks uitmaakt hoeveel de, die game gaat kosten. Ook al kost die 200 euro, gaan mensen nog naar de winkel rennen om een te halen. Dat maar de geruchten zijn inderdaad dat die wat, uh, wat, uh, dat die wat duurder wordt. Uh, wordt die misschien een tientje duurder. Sla. Thanks Martin, veel plezier in, uh, in Las Vegas. Doen ze de groeten daar, want we gaan binnenkort ook uh, luisteraar erheen sturen met drie of uh, vrienden of vriendinnen. Oh, dus, uh, maar, nee, ik heb die roulette tafel al Ik wou het zeggen, partij. als je hem vast dus, even warm kan draaien, zou fijn zijn. Alles op Ja. ja. <laughs> Veel plezier nog, ja. jongen. Dank je wel weer. Jojo. Martin van Schoor. Slam. Mixmarathon. Track of the week. Armen van Buren en Klokkenbach. on me. Mad Julia? Nay. Julie? Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> no thank you. Slam is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.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 Week. En Erik Jan kan deze hoge nood ook halen, wist je dat? Ik kom dichtbij, Doe eens. Nee, net niet. Oh, Redelijk in de buurt. Daar gaan we, jongens. De gok van je leven. Spelen We heel deze maand hier bij Slam, de gok van je leven. Op 22 januari hebben we een grote finale hier, vlak naast de Slam Studio. Uh, het enige wat je daarvoor moet doen om daarbij te zijn en dus naar Las Vegas te kunnen, want dat is de hoofdprijs, is een fiche te bemachtigen. En dat doe je door deze rondes mee te spelen. Heb Vegas plus je leeftijd met de Slam app deze kant op. Angelique. Ja, goedenavond. Hallo, goedenavond en welkom hier in, uh, in de radio-uitzending. Jij werkt al heel lang bij het ministerie van Defensie. Klopt. Hoe lang? Bijna tien jaar. Oh. oh, dat schiet op meid. Wat doe je daar dan precies? Ja. Uh, momenteel ben ik uh, daar verantwoordelijk voor de werving van de nieuwe militairen. Oh, wat vet. Oh, een soort uh, recruiter dan. Achtig, Flinke, uh, klus. Ja. Flinke klus voor de boeg. Ja. Ja. Ben, ben, ja, zeker. Ben je dan ook, zodra jou, uh, hoe heet het, je marinetje opgaat, ben je dan echt een uh, onwijs stoere tante met, uh, waarbij Jane moet <laughs> Ik ben zelf geen militair. Ik ben zelf een burgermedewerker bij Defensie. Oké, okay, oké. Uh, maar, ja, dus, maar ik probeer wel de militairen te werven. En uh, ja, ik zit bij een opleidingsinstituut. Dus op het moment dat de oorlog komt... dan moeten wij ook zorgen dat de nieuwe militairen opgeleid zijn... om de oorlog te kunnen voeren. Maak ons nou niet bang. Nee, gaan we ook zeker <laughs> okay. niet doen. Het kan. Okay. Waarom wil jij naar Las Vegas, Angelique? Ja, het casino hier in Nederland uh, is wel een beetje saai, denk ik. In vergelijking met Vegas. En dat lijkt me toch uh, zo gaaf om daar een keer in te kunnen. Oké. Okay goede reden, toch? Ja, het is daar natuurlijk ja. alle, alle veel meer hectiek allemaal daar. Ja, dat lijkt me wel, ja. Wij spelen dus de gok van je leven. Jij, uh, dit is jouw eerste ronde. Het werkt dus ja. zo. Jij kunt kans maken op één visje voor de finale. Uh, mocht je het goed hebben zometeen, mag je morgen vroeg nog een ronde gaan spelen. en Dan kun je voor twee gaan. En uiteindelijk voor vier. Maar nu gaan we eerst maar even voor één... Er staat hier Heel een gigantisch roulette wiel in de Slam Studio. Het is aan jou om rood of zwart te zeggen. Ja, of groen, hè? Of, ja, nou, het is wel een hele grote gok als je. Ja, het is te te een leger, no, oh, ja, de ja de dat is wel waar, ja. Ja, donkergroen dan. Maar het ga kan ik er net als zijn toekomst. Jij gaat toch voor rood? Rood! Jij gaat voor rood. Ik ga voor rood. Dan ga ik een uh, slinger geven aan het wiel. Uh, wiel. Oké, okay, petje loopt er naartoe. Houdt uh, alles um, daar vanaf, hè? Hij geeft uh, het wiel een slinger naar links tegen de klok in. Het balletje daarentegen gaat exact de andere kant op. Dus naar rechts. En is maar wachten tot die twee elkaar tegenkomen. spannend. Zeker. Je wow, hebt een draai. behoorlijke slinger gegeven. Ja, ah, dat doe je toch wel. Oh, oh jee. Oh, het balletje vliegt eruit. Oh, dat, dat, dat, dat, dat is nog nooit gebeurd. Disqualificatie. Ja, nee, nee, ja, hij is weg. Kut sorry. <truh> ah, Het balletje eruit. Disqualificatie. Disqualificatie. Dat was de nee. disqualificatie was het? Nee, we moeten nog ja, een keer rijden. Oh, oh gee, we, we, Moment hoor. Oh, schat, ze, ze, ze, ze, ze zitten allebei op de knietjes oh, naar het balletje. Ja, ik al. Wat een amateur. Sorry. We zijn een balletje kwijt. Hoe kan dat nou? Nou, ik hoop dat ik regels op mijn Schat, oké. We gaan ja, je... ja, nog een keer. Moment. Ja, we moeten het wel eerlijk doen. Nog één keer voor de vorm. Nou, wat zeg jij, Angelique? Ik zeg rood. Rood. Pet loopt nu naar de roulette tafel. Hij geeft de tafel zelf een slinger naar links tegen de klok in. Het balletje daarentegen draait hij naar rechts. En dan is het wachten tot... dat uh, gaat het goed. Oh. Ja, hoor oh, eens. Oh, ja. Oeh! Oh, oh. Je weer waaruit? Oeh, kan dat nou? Oh. Dus Angelique zegt rood. Oh, Jules is nu aan het kijken waar hij op gekomen is. Ik heb even gekeken. Nou. En hij viel op. Jij zei rood. En het is rood! Yeah. Wat zeg je nou? Ik geef acht. Geef binnen. Ja. Maar je hebt een visje bemachtigd voor de finale, Angelique. Oh, uh, dus toch al gefeliciteerd. Nu is de vraag, ga jij door? Of houdt je hierbij? Nee, ik houd hierbij. Je, je houdt er gewoon goed. lekker bij één visje voor de finale. Heel goed, groot gelijk. Nou, dan zien we jou bij de finale op 22 januari. Dankjewel voor het meedoen. Hey, hartstikke bedankt. Smaken. App Vegas plus je leeftijd met de Slam App. En win een trip naar Las Vegas. Every time it's Met Sasha Destiny hier bij Slam. Het is bijna 7 uur. Ik zijn zo bij je terug. En uh, ja, het is een groot prijzencircus deze week. We hebben net nog de hok van je leven gespeeld. Zometeen de Slam winterspelen. Met jouw kans op hele dikke prijzen. Slam. Coming up. Another De sloterij bestaat dit jaar 300 jaar.